Het weer, eerst nog wolkenvelden, vannacht klaart het op en koelt het af tot 3 graden. Morgen vrij zonnig met in het binnenland smiddags bewolking. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Tot zover, het nows Journaal. Aanwwb Verkeersinformatie op de A10 Ring Amsterdam, de nieuwe meer richting Volendam tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraasmeer, 3 kilometer door een ongeluk. Op diezelfde A10 bij knooppunt Watergraasmeer zijn dus twee rijkstroken dicht. Op de A59 zonzeel Os bij Heusten in beide richtingen. De afrit is dicht door een gaslek op de N267. Tot zover de verkeersinformatie.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 E.C. tegen Ajax. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Nog Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de Hallen en de Velden. We beginnen in het diepe zuiden. Roda, VVV, Rachman, Niemeijer. 19 minuten oud. Roda heeft de voorsprong vergroot van 1 naar 2-0. In de 16e minuut was het Jonker. Een lekkere voorzet vanaf de rechterkant. En de kopbal van Skobu bovenop de lat boven Gentenaar. Die moest vervolgens maar zien waar de bal heen ging. Nou, hij kwam bij de verre paal terecht. Daar stond Jonker bijna op de doellijn. Raakte de bal eerst met het bovenlichaam, vervolgens met de onderarm. En dus is het een goal die eigenlijk niet had mogen tellen. Het was gewoon Hens... En het pijnlijke eraan is voor VVV dat die eerste goal van buiten buitenspel blijkt te zijn. Een meter zelfs. En dat was in eerste instantie eigenlijk al een beetje duidelijk. Je kon het toen niet helemaal goed zien. Maar VVV staat 2-0 achter, terwijl het dus 0-0 had moeten zijn. Ja, je hebt goede en slechte scheidsrechters die bij Evert Die ziet het allemaal goed tot nu toe. Vitesse Groningen. Ja, die heeft terecht twee goals van Vitesse die de eerste helft afgekeurd. Uh, anders was het 2-0 geweest. En nu is het dus inderdaad 0-0 aanval van Vitesse met Prupper. Net in de ploeg gekomen. Aardige poging hoor. Slalom door de verdediging van Groningen. Maar Luciano, de doelman van FC Groningen, pakt die bal. Gooit hem uit naar Stenman. Het wachten hier in Arnhem is dus op doelpunten. NAC Excelsior en die Houtkamp. Hetzelfde hier, ook wachten op doelpunten. Nak was er weer dichtbij, het was nu Leurling. Die uh, langs alles en iedereen ging, zelfs langs de keeper. Maar Gudde op de doellijn kon nog net redding brengen voor Excelsior. Nakken sterker, maar het staat nog altijd 0-0. De late wedstrijd straks is AZ tegen ADO. Er wordt gehandbal vanavond, playoffs. Limburg Lions tegen Aalsmeer. Het gaat allemaal om de tweede plaats in de pool, toch Richard? Ja, dat is inderdaad van groot belang omdat Volendam eigenlijk al weg is in die playoffs. De nacompetitie van het mannenhandbal. 14 punten heeft de regerend landskampioen. En daarachter gaat het inderdaad om plek 2 met Limburg Lions, Aalsmeer, Quintus. En ook ENO uit Emmen doet nog mee met 8 punten. Vanavond dus Aalsmeer tegen Limburg Lions in het diepe zuiden. In Geleen met volle tribunes in Sporthal. Glaner Drie minuten zijn we bezig. 0-0 is de stand. Vanavond is in Ahoy het sluitstuk van de Corv. PKC tegen top. Maar het sluit allemaal een beetje later. Want ze beginnen daar pas om kwart over acht. De geluiden die u nu hoort komen uit Doetinchem. Oranje. Uh, Orion moet ik zeggen tegen Rotterdam. Maarten Tip, volleybal. Eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. En dat zijn twee verrassende finalisten. Want iedereen had het hele seizoen gedacht dat het dan ging om Dynamo en Dus Ik hoor dat we even naar Andy gaan met vast een doelpunt of zo. Ja, ja, een doelpunt inderdaad. Het is het doelpunt van Excelsior. Toch eigenlijk uit het niets prachtig balletje van Tim Vinken op Roland Bergkamp die doorgelopen was. En die maakt het uitstekend af. Ik zou bijna zeggen op zijn Bergkamps. Zo leidt Excelsior verrassend in Breda met 1-0. Een tegen uh, Nouk Breda. En ik denk dat hier uh, minder doelpunten vallen dan bij het uh, korfballen. Nou, we waren, we waren bij het volleyballen. Maakt die tip. Nou, hier wordt uh, vrolijk op losgescoord hoor. Dat gaat altijd zo bij volleybal. Ik zei dus een verrassende finale. Dynamo Lycurgus waren de favorieten dit seizoen. Maar het werd dus een finale tussen Orion en Rotterdam. En die finale is nu echt begonnen in de best-of-five serie. De eerste wedstrijd. Het voordeel voorlopig voor de ploeg uit Rotterdam van Albert Christina. Want die ploeg staat voor in de eerste set. Met 8 tegen 5. <mask> Even te Napel. Er is eindelijk gescoord in Arnhem in de Gelderland. Het zijn de bezoekers FC Groningen die een doelpunt maken. Het is de middenvelder Holla. Weer een aanval over de linkerkant. Stenman en Tadić tekenen daarvoor een hoofdrol en de absolute hoofdrol is voor Danny Holla. Vitesse FC Groningen 0-1. Cherry met Play That Funky Music. We gaan even terug naar Arnhem, want daar werd net gescoord. Even ten Apel. Zo is het en wel door FC Groningen dat net even in de problemen dreigde te komen. Goal dus uh, zoals ik meldde van Danny Holla zijn tweede goal dit seizoen. Aanval van de linkerkant. Uh, Groningen kwam dus even in de problemen maar het schot van uh, Van Ginkel... Ja, dat ging uh, ver naast het doel van Luciano. Hij raakte die bal niet goed van Ginkel die nu in de tweede helft aan de rechterkant gaat spelen. Nu iets is vervangen. Prupper speelt nu in de buurt van Wilfried Boni de spits. En zo probeert Vitesse zijn eerste nederlaag van dit seizoen thuis te voorkomen... En zover is het natuurlijk ook nog niet als Cascia. De centrale verdediger de bal terug speelt naar zijn doelman, naar Rome. Rome dan met een verre trap richting Aysati. Maar die springt niet eens mee. Die denkt, dat kop nu al, verlies ik toch van Stenman. Zo is het ook. De Riverola nu. De bal naar Wilfried Boni. Toch een bewegelijke handige spits. Schiet van grote afstand recht op doelman Luciano da Silva. En de Braziliaan gaat naar de grond. En heeft ook geen moeite en brengt de bal snel weer in het spel. Hiarie. De rechtsachter speelt de bal naar Bakuna. Bakuna verliest het duel van Butner. De bal gaat wel over de zijlijn. En het is FC Groningen dat mag gaan ingooien in de buurt van de middellijn. Helemaal aan de overkant van de Gelderdome is het Tom Hiarie die dat doet. Hiarie die de voorkeur heeft gekregen als rechtsachter boven. Kieftenbelt die op de bank zit. Bakuna, bal weer over de zijlijn gegaan. Bakuna mag dan gaan ingooien. Nee hoor, denkt hij van Hiarie deed dat net wel aardig. Dus laat hij het nog maar eens doen, die rechtsachter gespeeld. De bal naar Petersen. die een gele kaart heeft gekregen, net als Matits. Ja En dan gaat de bal weer over de zijlijn. En dat blijft dus uh, het spelletje bal over de zijlijn een beetje ongelooflijk. Onsamenhangend voetbal, moeilijke fase. Maar Groningen zal dat een bied zijn. Groningen staat voor met 1-0 in Arnhem tegen Vitesse. Er komt geen Engelse cupfinal voor Edwin van der Sur. Want Manchester City heeft net de wedstrijd tegen United. De halve finale winnend afgesloten. 1-0, een goal van Touré. En beide ploegen gingen uiteindelijk na de wedstrijd niet als vrienden uit elkaar. Zo noem je dat geloof ik. Bolton Wonders tegen Stoke City is morgen de andere halve finale. En dan wordt bepaald wie de tegenstander wordt van Manchester City. En hier wordt gescoord. Wat was dat? Jaha, bij Nakbreda Nak maakt gelijk. Mooie actie hoor, van Amoa. Hij brengt de bal even terug en legt hem terug op Ali Boussabun. En hij kan scoren de gelijkmakers dat er dik in, want Nakbreda is en blijft sterker. Ondanks dat doelpunt van Bergkamp maar... De gelijkmaker is er al snel na 26 minuten. De gelijkmaker op naam van Ali Boussabon. En het is een mooie goal hoor. Goed teruggelegd. Buitenkant rechts. En de keeper Pellets is kansloos op de inzet van Boussabon. En zo zet even nak. Hoorde op zaken voor een vol stadion, 16.500 man. En nu mag uh, Excelsior weer gaan aftrappen. Ik denk dat we een hele aardige wedstrijd gaan krijgen op deze manier. In ieder geval twee doelpunten gelijkelijk verdeeld. Eentje voor Excelsior en één voor noord Breda. Met andere woorden, na 26 minuten spelen, 1-1 in Breda. Twee doelpunten bij Rachna Niemeyer, bij Roda VVV, maar allebei... Ja, ongeldig eigenlijk, maar ze tellen wel. En dat staat dus op het bord 2-0 na 28 minuten. En even een uh, moment van rust in de wedstrijd, want Roda krijgt een vrije trap. En even is onduidelijk wie deze bal voor zijn rekening gaat nemen. Wordt het doelman van Eijk of K. Of toch Wielaert, uh, die zojuist een schot van Uchebo nog wist te blokken. Het wordt uiteindelijk de laatste. Ik kan me voorstellen dat het tot nu toe klinkt alsof Roda toch over VVV heen loopt. Niets is minder waar, want met name achterin heeft Roda zijn zaakjes helemaal niet op orde. En er zijn echt al drie, vier behoorlijke mogelijkheden geweest hoor. voor Moussa en voor Oushebo. Vlak na die 2-0 van, van Jonker, die bal die met de hand dus werd aangeraakt door de Deense spits. Was daar opeens Oushebo die de bal recht voor het doel goed meenam, wegdraaide zichzelf een open kans creëerde. Peerde de bal werkelijk hopeloos naast. Dat had echt een doelpunt de aansluitingstreffer moeten betekenen. En zo doet VVV zichzelf tekort in deze wedstrijd. Alhoewel het dus geen hulp krijgt van scheidsrechter Vink. En met name dan ook van zijn assistent daar aan de overkant van het veld. Roda moet verdedigend in actie komen. Zo rond de middenlijn. De Delorsje jaagt door als Moussa even de bal heeft. En inmiddels is daar Wielaert met de fout aan de rechterkant van het veld. En als van het veld Jonker laat de boot lopen tot bij Vormer. Jonker sprint weg. Dan is daar Jonker, vormer. Jonker schiet aan tegen een verdediger. Dat is, denk ik, Timmy Sela. En dan schiet Leemans de bal maar naar voren toe. Shebo gaat lopen en nu gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Voor VVV Venlo. De ploeg die al zo in de hoek zit waar de klappen vallen. Nou, vanavond komt daar nog een bakslaag overheen. Zo voelt het tenminste. kan me zo voorstellen voor het elftal van Wilboese. 2-0 na een klein half uurtje op bezoek bij Rode JC. Het handbal, de Limburg Lions tegen Aalsmeer Riesje van de Maanen. Elf minuten zijn we onderweg in Geleen en de thuisploeg Limburg Lions domineert in die eerste fase van deze wedstrijd. Terwijl Aalsmeer tot nu toe in de playoffs de verrassing is. Terwijl nu via een breakout Limburg Lions opnieuw scoort via een van de twee buitenlanders die het afmaakten. Nicola Mirici de rechteropbouwer van Limburg Lions. Maar ik zei Aalsmeer is tot nu toe in de playoffs in vorm bereikte met hangen en wurgen tijdens de reguliere competitie uiteindelijk de play-offs. Maar tegenwoordig is het kwartje gevallen bij de ploeg van René Romeijn. Maar eerst een doelpunt halen, Ragnar Niemeijer. Jonker krijgt hem op zijn naam, want hij raakt de voorzet. Die komt vanaf de linkerkant van Hemden. Zit daar dan ook een handje bij? Nou, ik denk het niet. Hier is het 3-0 na een half uur. En bij jou Evert. Ook een doelpunt. Gelijkmaker Boni, die al in twee achtereenvolgende wedstrijden scoorde, scoort opnieuw. Hij ontsnapt aan buitenspel. Het buitenspel. Dat Vitesse in de eerste helft twee goals kost. Overigens terecht afgekeurd. Nu dus geen buitenspel. en Wilfred Boni brengt Vitesse weer langs zij bij FC Groningen 1-1. Twee doelpunten geleden waren we aan het handballen Richard. Ja het gaat snel. Het is nu 6-2. Een verschil dus van 4 in het voordeel van de ploeg uit Zuid-Limburg. Ik zei net iets over meer De landskampioen van 2009. Die het zo goed doet tot nu toe in de na-competitie. Vier van de vijf wedstrijden werden gewonnen. En Lions dat het in de de reguliere competitie juist zo goed uh, deed. Daar is het de afgelopen weken duidelijk wat minder gegaan. Met een Nederlaag tegen Volendam. Dat kan natuurlijk gebeuren. De regerend landskampioen, maar ook een gevoelig verlies bij Eno. En dat heeft ertoe geleid dat er toch behoorlijk wat druk staat op deze thuiswedstrijd voor de ploeg van Rimanov en Lambert Schuurs, de twee trainers van deze ploeg. Alsmeer heeft nu het balbezit op middenopbouw met uh, Obbens. Die verliest dan de bal, dan wordt er gefloten en dan krijgen we een uh, strafworp voor Alsmeer. 6 tegen 2 na 12,5 minuut, dus hier in Geleen. De openingsfase is dus duidelijk voor de thuisploeg. Het val nu al, Orion tegen Rotterdam, Maarten. We zijn halverwege de eerste set 18-15 in het voordeel van Rotterdam. En die voorsprong is al groter geweest. Die was vijf punten. En heel langzaam leek Orion terug te komen. Maar nu is dat toch weer af en toe een sterke service aan Rotterdamse kant. Zodat het gaatje weer iets groter is geworden. Hoewel Orion weer een puntje terugkomt. Het Vreemdelingenlegioen, zoals je dat wel zou kunnen noemen. Want als je de basis, of in ieder geval de, de spelerslijst van Orion kijkt, dan kom je een aantal Britten, een aantal Australiërs tegen... en een Britse coach, Joel Banks. In de basis levert dat uiteindelijk maar twee buitenlanders op. Er staan toch ook wel een paar Nederlanders. Maar goed, het is wel opvallend dat een Britse coach hier kampioen gaan worden, kan gaan worden in Nederland in deze playoffs en die doet het toch heel erg aardig met zijn ploeg van Orion. Orion komt weer dichterbij, heeft de marge teruggebracht naar twee punten. En dat is reden genoeg voor Albert Christina, de coach van Rotterdam, om een time-out aan, aan te vragen. En zo blijft het nog even spannend in de eerste set. Eén puntje verschil is het inmiddels in de eerste set. Terwijl we langzaam naar het einde van die set toe gaan. En dan de corkbal finale. PKC tegen top. Toch ook twee onbekende of nou ja, onverwachte ploegen Frank -Bied. In ieder geval onverwachte. PKC zal iedereen toch wel kennen met ja, ja. een roemrijk verleden. Maar top in de finale bijvoorbeeld was het überhaupt de eerste keer dat ze zich plaatsten voor de play-off. Spelen pas drie jaar in de Korfbal League. En gelijk doorgedrongen tot de finale, tot hun eigen grote vreugde. En uh, ja, daarin dus natuurlijk uh, nerveuze toestanden in de openingsfase proberen uh, te doorstaan. Top dat onverwachts langs uh, Fortuna kwam. Fortuna de nummer twee uit de Korfbal Corf League. Maar in drie wedstrijden niet goed genoeg om Top uh, uit de finale te halen. En uh, Top dat uh, met een paar jonge spelers en een klein beetje routine uh, totaal geen uh, finale ervaring heeft. Ja, één finalist uh, is er wel bekend met dit fenomeen. Het fenomeen Ahoy, waar een kleine 9000 toeschouwers weer zijn... Komen kijken naar de wedstrijd van het jaar. Als je van korfballen houdt, moet je deze wedstrijd willen zien. Want dit is absoluut topniveau in de wereld. Beter krijg je simpelweg niet te zien. Wim Scholdmeijer bij top is de man met ervaring. Hij won ook al uh, een keer het Nederlands kampioenschap in de zaal. Als je wilt winnen in korfbal, moet je deze wedstrijd gewonnen hebben. En ook bij PKC geldt dat eigenlijk maar voor één speelster. Medi Tims werd al vier keer Nederlands kampioen in, uh, in de zaal. Alle anderen hebben geen enkele ervaring op dit niveau. Geen idee hoe het is om voor zoveel duizenden mensen te spelen. En dat zie je in de openingsfase. Bijvoorbeeld aan Daniel Harmsen van Top die een strafworp krijgt. En hem doodleuk veel te kort schiet. En hem dus mist de kans om de score te openen in deze finale na drie minuten. Gemist dus door Top. En dan kan PKC het gaan overnemen in hun eerste aanvalsvak. De doorloopbal wordt afgebroken. Er wordt een, een vrije bal gegeven aan Top en dan kunnen ze het weer opnieuw gaan proberen. De ploeg uit Sassenheim dus absoluut onervaren voor de allereerste keer ooit in de grote finale van Ahoy. Dat geldt niet voor PKC, maar daar spelen zoveel jonkies dat we eens moeten gaan zien wie van deze twee het gaat winnen. De nummer drie en de nummer vier uit de Corfball League vandaag voor de hoofdprijs in Korfballand. Even ten Napel moest lang op doelpunten wachten, maar kregen we toen meteen twee. Ja, en wie van deze twee gaat het winnen? Bij Vitesse FC Groningen met een kwartiertje nog 1-1 op het scorebord. Petersen speelt de bal namens FC Groningen naar Stenman. Die steekt de middellijn over naar Ene Volsen... die net in de ploeg is gekomen voor de aan zijn rug geblesseerde Thadies. Dat is jammer voor Groningen niet dat Ene Volsen geen goede speler is. Maar Tadis is een hele goede speler. Zeker als hij het op zijn heup heeft. En zeker in de combinatie met Stenman aan die linkerkant. Sparv ook aan de linkerkant. Speelt de bal dan naar die invaller dus naar Ene Volsen. Die wordt van de bal gelopen door Yasuda. De Japanse rechtsachter van Vitesse. bal gaat over de doellijn en een doeltrap dus voor Eloy Rom stand van 1-1. En dan nak Excelsior en die houtkamp. Als ze beide aan iets helemaal niets hebben, dan is het een gelijk spel. En dat staat <laughs> het wel. 1-1. Uh, bal bezit voor Excelsior. Terwijl Geerdarent Roorda opeens gaat liggen. We hebben al een wissel gezien aan de kant van Excelsior. Noodgedwongen omdat Tim Vinken uh, geblesseerd raakte. En ook uh, Roorda geeft aan van dat het niet goed gaat. Nou, scheids laat hem nou snel iemand uh, naar hem toe komen. Hij ligt daar op de grond. Heeft een tik gekregen van. Uh, nee, niet uh, van Tim Gilles. Hij heeft helemaal geen tik gekregen. Want het gebeurde buiten het zicht van de scheids. Dat hij nu pas eindelijk zegt: Weger even... Kom maar op met die uh, waterzak. Dan kan er uh, geholpen worden. Want hij ziet dubbel Geert Arend Roorda. Dus bij hem staat het 2-2. Bij ons staat het 1-1. Na 34,5 minuten spelen. Eh, Blessurebehandeling dus voor Roorda. En het gaat niet goed, want ook de dokter moet erbij komen. Dus gaan we even afwachten hoe dit afloopt voor Excelsior. Roorda is eh, duizelig. Gaat nu moeizaam naar de kant. Het staat 1-1 na 35 minuten spelen. In de wedstrijd tussen NAC Breda en Excelsior uit Rotterdam. Kampioenschap van Limburg zal wel de Roorda gewonnen worden. Ragnar. Wordt altijd door Zuid-Limburg uh, Zuid gewonnen van Noord-Limburg. Het staat 3-0. Hoe lang is het nog tot de pauze? Een minuutje of 8,5 nog te gaan met uh, de aanval van VVV. Links Moussa. Dan is daar Kullen op de kop van het strafschopgebied. Leeman staat wat achter hem, maar Hemten staat daar ook. Bal geplaatst richting Oeshebo. En dan kan Doelman van Eijk van uh, SC de bal oppakken. Nee, want VVV won hier nog nooit. Een eredivisiewedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion en vroeger ook niet op Kaal Heide. En over die keeper gesproken, terwijl Rona de bal heeft op de eigen helft. Er hangt een prachtig spandoek achter zijn doel. Colin succes. Met hele grote letters. Hij staat voor het eerst in de basis bij Rode J.C. En dan staat daaronder Pap, Mam en Nathalie. Nou, volgens mij is dat prachtig eh, bedoeld. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat het hetzelfde gevoel geeft als je vader die een trommel komt brengen in de klas. Zo van die dingen die je eigenlijk niet veel. En mijn vader deed dat een keer op het volwassen onderwijs zelfs. Goed zo. Jonker gaat liggen, maar die krijgt geen strafschop. En eh, dan kan eh, Cela misschien weg voor VVV. Voor ja, de zin die het nog heeft, want je staat natuurlijk wel... Uh, met 3-0 achter hier op bezoek bij Rode JC. En die ploeg lijkt voorlopig nog niet, uh, nog niet klaar. Het doel zal natuurlijk ook best belangrijk zijn zo aan het einde van het seizoen. hier het strafschopgebied binnen aan de linkerkant. hier. terug naar Vormer. Opening is goed van Vormer aan de rechterkant bij de vouw. Even moeite met de aanname waardoor het niet ineens verder kan. Jansen laat zich weer zakken. Dat is toch nieuw dat heel, heel vaak rond de middenlijn gaat staan om vervolgens een aanval op te bouwen. Of een uh, diepe paas te verzorgen. K heeft nu de bal, ook daarbij die middenlijn en how do we, nou, die schakelt dan weer een keertje naar voren. Dat doet hij in de 38 e minuut als Roda tegen VVV met 3-0 voor staat. Twee ongeldige treffers, maar dat maakt vanavond allemaal blijkbaar niet uit. Het is 3-0. 15-18 was de laatste tussenstand die we hoorden in het voordeel van Rotterdam bij het volleybal. Maarten Tip. Ja, en daarna werd het weer spannend. Ging het echt een tijdje gelijk op. En dat kun je eigenlijk nu nog zeggen. 22-23. Rotterdam dus nog twee punten nodig. Maar Orion eh, nog drie punten nodig. Want die ploeg staat op 22 en mag nu serveren met nieuws komen. Service druk, dat is een beetje het toverwoord. Dat betekent hard serveren zodat de tegenstander niet echt kan aanvallen. En uiteindelijk gebeurt dat ook. Want dan volgt er een blok aan Orion-kant. En is het 23-23. En zo komt Orion weer dichterbij. Staan ze gewoon weer gelijk. En heeft Orion twee punten nodig om deze eerste set binnen te halen. En dat is psychologisch toch altijd lekker als je dat doet. Weer een goede service. Je ziet wat moeite met de verwerking aan de kant van Rotterdam. Maar er komt een aanval en er komt ook een punt. En dat betekent het setpoint voor Rotterdam. De spelverdeler was er even uitgehaald bij Orion. Komt nu weer terug. Want nu moeten ze zelf weer gaan aanvallen. Nu is het blok, de lengte aan het blok niet meer nodig. En mag uh, aan de andere kant Rotterdam serveren. Dat gaan ze dan doen via Robin Overbeke, Terwijl wij even naar Even te Napel gaan voor een doelpunt. Vitesse komt op voorsprong. 2-1. Het is, denk ik, Kashia, de centrale verdediger, die scoort uit een vrije trap van Aissati. Hij duikt achter de verdediging, wordt slecht gedekt. En het is Vitesse dat dus op voorsprong komt tegen Groningen. Waar eigenlijk wel de hele wedstrijd onder controle had. Maar nu staat Vitesse dus voor met minder dan 10 minuten op de klok. Zit de zet al op, Maarten? Nou, ik zit naar nou briljant volleybal te kijken. Tenminste, ballen die op de meest wonderlijke wijze worden binnengehouden. En je hoort het gejuich. Dat is het gejuich van het publiek van Orion. Want het setpoint is weggespeeld. En dus is het 24-24 in deze eerste set. En dan merk je toch dat dit twee ploegen zijn die echt aan elkaar gewaagd zijn. En de ploeg die de service onder controle heeft. Die daarmee zijn tegenstander onder druk krijgt. Dat is de ploeg die het meeste voordeel kan krijgen in deze wedstrijd. En nu zal dat van de Australiër Adam White moeten komen. Een jonge Australië, 21 jaar, 2 meter 4 lang. In dienst van Orion uit Doetinchem. En hij kan goed serveren, dat doet hij dan ook. Maar... De verwerking aan de andere kant is ook niet goed. En dan kan Orion aanvallen. Gebeurt niet echt overtuigend. En dan geeft Orion zomaar de mogelijkheid weer weg. Moet overbeek het afmaken voor Nesselanden. En dat doet hij. Dat betekent de tweede setpoint in de eerste set voor de ploeg van Albert Christina. Ik zeg Nesselanden, maar die ploeg heette natuurlijk vroeger zo. Tegenwoordig moet je gewoon Rotterdam zeggen. Ja, dat verandert allemaal om de paar jaar met al die sponsornamen die erbij komen in het volleybal. Soms is het niet meer helemaal te volgen. Nu komt dan wel die service voor Rotterdam. Paas is goed. Kamps voor Orion met de set-up. De aanval. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Is het 25-25 en stuivertje wisselen tussen beide ploegen. Maar dat geeft in ieder geval aan dat we naar een mooie finale zitten te kijken tussen deze beide ploegen. 25-25, het kan nog even duren. Het kan ook zo voorbij zijn. De Correval finale, PKC top, Frank wie luid. 10 minuten onderweg en PKC, daar komt de meeste herrie vandaan uit de supportershoek. Want de ploeg uit Papendrecht leidt met 3-0. Een top Sassenheim, oeh daar valt de bal net uit de korre voor 4-0. Bij uh, de, uh, Den Dunne. En uh, ja, daar had dus eigenlijk alweer van vak gewisseld moeten worden. Bij Top hebben ze alle mogelijke moeite om het gaatje in de korf uh, te vinden. Ze komen wel vrij. Ze krijgen ook wel de mogelijkheden. Notabene nota al een uh, strafworp gemist. Maar in de beginfase dus blijkbaar toch even de nervositeit. Het gebrek aan ervaring. Dan heb je wel Wim Scholtmeijer. Die is 31 jaar en die heeft al een paar finales erop zitten. Maar je hebt ook Mick snel die wel eens een juniorenfinale hier heeft gespeeld. Maar dat is toch wat anders als je hier uh, de grote jongen moet zijn. Hij is wel de topscorer in uh, de Korfbal League. Maar de finale in Ahoy is weer van een hele andere orde. PKC mist intussen nog een mogelijkheid. En die, bal, uh, die poging om te scoren wordt ook nog verdedigd. Dus kan Topper weer uitkomen. PKC trouwens uh, wist nog in uh, de halve finale voor deze grote wedstrijd in Ahoy... nota bene Dijk te verslaan. Top intussen weer wat uh, terug uh, via uh, Celeste Split die 3-1 maakt en uh, nog altijd in het voordeel van PKC. Maar PKC dus nota bene dijk uitgeschakeld. De ploeg die voor iedereen favoriet was om hier te staan en ook die finale te winnen. De nummer 1 uit de Korfbal League niet eens in de finale gekomen dus werd in de laatste, de derde wedstrijd helemaal weggeschoten. Door PKC. En datzelfde overkomt. Nu dus top in de beginfase van de korfbalfinale. 3-1 voor PKC tegen top. Bij winst kan het bijna niet meer fout gaan voor Vitesse even te Napel. Nee, dat geeft Vitesse voldoende lucht, denk ik, om zich makkelijk te handhaven in de eredivisie. Dat zag al lange tijd niet naar uit. Omdat Groningen hier dus op voorsprong kwam. Maar inmiddels is uh, Vitesse dus uh, voorgekomen. Met 2-1 en we hebben nog een minuut of 7 te spelen. Bal naar de rechterkant gespeeld naar Aissati. Die is toch wel de regisseur bij Vitesse. Hij is wel een meester in het korte spel. Verliest de bal zelden of nooit en geeft meestal goede pases. En het is voor Vitesse te hopen dat hij in Arnhem blijft in het geel zwarte paas dan van Butner. Wegekomen door Stenman. Groningen heeft overigens maatregelen genomen. Tactische maatregelen, want aanvoerder Krankvist, normaal centrale verdediger... staat nu als tweede spirit naast Matafs en uh, hij is vooral sterk in de lucht. Maar dat betekent natuurlijk dat nu Krankvist achterin weg is. Vitesse daar mogelijkheden heeft. Met Van Ginkel en Prupper naar Butner gespeeld. Butner weer terug naar Jordi Lopez. Die een breed speelt naar zijn landgenoot Riverola. En zo probeert Vitesse natuurlijk de laatste zes minuten van deze wedstrijd door te komen. Het zou een knappe overwinning zijn. Vitesse dat nu weer in de aanval is met Prupper. Die steekt de bal naar Butner. Buutner dan met Bakuna mee en Sparf kan dan de bal in eigen straf. Kan hij hem oppikken en hem uitspelen. Eens kijken of Groningen nog langs zij kan komen bij Vitesse. Nog te spelen, een minuut of vijf. Eens kijken of de eerste zet er nu al op zit bij Maarten Tip. Ja, het duurde even, maar hij zit er inmiddels op. 26-28 en dan weet je dat die set voor Rotterdam is. De gasten dus hier in Doetinchem winnen de eerste set. Uiteindelijk verdiend. was ook de ploeg die de meeste setpoints kreeg. Vier in totaal tegen eentje van Orion en uh, Orion wist het niet af te maken. Rotterdam doet het uiteindelijk wel en gaat dus met het voordeel zometeen de tweede set in. Bij jou nog wat gebeurt in Breda, Andy? Ja, daar is Excelsior bestolen van een strafschop. Dat was zo'n duidelijke strafschop, want Leurling tikte de bal gewoon weg bij Fernandes. Het is onbegrijpelijk dat Wegerheef dat niet zag, want het was niet tussen een aantal spelers in of zo. Hij tikte hem gewoon heel netjes met de hand weg, alsof hij aan het volleyballen was bij Orion. Uh, daar was het zeker een punt geweest, nu had het een strafschop moeten zijn. En Wegerheef zag het niet en gaf hem dus ook niet hele boze Fernandes. Ik kan me dat heel goed voorstellen, want het staat nog steeds 1-1 met diezelfde Leurling in balbezit die de bal de diepte ingeeft. Maar die bal komt niet aan. Uh, gelukkig, maar zou je bijna zeggen... Gorter heeft de bal opgevangen. Speelt er weer naar Leurling. Leurling nu kijkend... en uh, zoekend naar de opening bij Leonardo. Leonardo heel actief. Uh, zo actief heb ik hem eigenlijk... het hele seizoen nog niet gezien. Behalve als hij... Uh, uit moest verdedigen in zijn eigen strafschopgebied... tegen Ajax. Toen was hij wel heel actief... maar dan in het voordeel van Ajax. Nu is het balbezit... voor Excelsior. Na weer een slechte bal... van diezelfde Leonardo is het balbezit... toch weer voor uh, Nouk Breda. Nog anderhalf minuut te gaan in de eerste helft. Uh, ik vertelde over... Onze grote vriend Geert Arend Roorda, die wat duizelig naar de kant ging. Hij voetbalt weer, maar niet van harte. De bal bezit aan de linkerkant. Is het weer Leurling die actief is, maar de bal weer kwijtraakt. En dan kan hij uitverdedeld worden via Jordi Klaas, die in het veld gekomen voor de gemasseerd geraakte Vinken. Hij speelt de bal in de diepte richting Zegelaar. Maar die kan echt geen potten breken, al het hele seizoen niet. Sinds hij als huurling overgekomen is van Ajax. En dus heeft Nak weer overgenomen. We zitten in de laatste seconde van de eerste helft. 1-1 de stand bij NAC Breda, Excelsior. Het is rust inmiddels bij Roda tegen VVV, de ruststand 3-0. En we gaan naar de napel bij uh, Vitesse Groningen. Officieel nog twee minuten met een voorsprong. Vitesse 2-1 tegen FC Groningen. Groningen in balbezit, dus veel hoge ballen. Hiarie nu weer richting Krankvist. Krankvist dan richting Matafs, richting Bakuna. En dan een uh, schietkans daar. Een schietkans voor Matafs, maar hij raakt de bal niet goed. Maar Groningen blijft in de aanval met Holla... die de enige goal voor de Groningen scoorde. Maar zijn voorzet is uh, niet goed genoeg om FC Groningen... In de buurt van het doel van Eloy rom te brengen. Rome zelf heeft de bal opgepikt. Groningen dat wil gaan wisselen. Vitesse heeft dat natuurlijk gezien. Hij probeert de bal in het spel te houden. Want Petter Andersson en Michael Kieftenbelt staan klaar. Voor de allerlaatste fase van deze wedstrijd. Nu zouden ze erin kunnen komen. Omdat scheidsrechter Sanders een overtreding heeft geconstateerd. Van Boni, de centrale aanvaller van Vitesse. En nu gaan inderdaad de bordjes omhoog. Nummer 6. Holla, de man van de Groningse goal, wordt vervangen door Kieftenbelt. En Petersen wordt vervangen door Petter Andersson. Dat betekent dat Groningen nu met uh, vier spitsen... Uh, Vitesse te lijf zal gaan in de absolute slotfase van deze wedstrijd. Vrije trap voor Groningen. Luciano de doelman. Halverwege zijn eigen helft jaagt die bal richting Krankvist. Maar Krankvist is niet snel genoeg, niet alert genoeg. Om rond te passeren. Want de doelman van Vitesse is goed uitgekomen. Heeft de bal gepakt op de rand van de 16 meter lijn. En gaat het nu het spel weer inbrengen. 2-1 is er nog altijd. Ik denk dat er nog wel twee minuten bij zullen komen. Mogelijkheden dus misschien nog voor Groningen om langs zij te komen. Plessure tijd in Breda. Eerste helft in die uitkamp. Die duurt twee minuten minimaal omdat er blessurebehandelingen waren voor Tim Vink en Geert Arend Roorda. Vink naar de kant gegaan bij Excelsior. En Roorda nog steeds spelend bij de 1-1 stand. Gillissen die de bal terugspeelt op zijn keeper. Ten Rauwelaar die een paar keer getest is. Onder andere door Roorda. Maar altijd goed op zijn post is. Een uitstekend seizoen doormaakt. Jelle ten Rauwelaar nu weer in balbezit. De extra tijd is al anderhalf minuut verstreken. Twee minuten stond er op dat mooie bord van de vierde man. De heer Ketting. En dus gaan wij door totdat we 47 minuten hebben gespeeld als Gudde de bal kop richting doelpuntenmaker maken. Bergkamp. Bergkamp tussen twee man wordt neergelegd. Krijgt de vrije trap. Het was Schorter die de overtreding maakte. Halverwege de helft van NAC Breda nog één mogelijkheid voor rust. Voordat ook de spelers aan de koffie CQ tegen. ik denk dat het vooral thee zal worden. En, uh... Dan gaat de vrije trap genomen worden door, is dat uh, Zegelaar, ja dat is Zegelaar, overgekomen vanaf de linkerkant naar de rechterkant om met het linkerbeen die bal erin te gaan draaien. Daar komt die bal en die kan Bovenberg koppen, hoe. wat scheelt het, heel weinig hoor, want Bovenberg duikt op bij de tweede paal, zo heeft hij dat al een keertje of vijf eerder succesvol gedaan dit seizoen. De vrije trap komt op het hoofd van Zegelaar, maar gaat rakelings langs het doel van de kansloze de Jellet en de Rauwelaar en het was inderdaad de laatste actie van de eerste waarin Excelsior eigenlijk een kleine voorsprong had moeten hebben. Maar het staat na uh, doelpunten aan beide kanten 1, na 45 plus 2, 1-1. Zit de eerste helft er al op bij de Limburg Lions tegen Asmerichert? 2,5 minuten nog, een belangrijke wedstrijd in de strijd om plaats 2 vanavond hier in Geleen. Die betekent dat je de finale om de landstitel mag gaan spelen, zeer waarschijnlijk tegen uh, Volendam. En Lions leidt nog altijd in de eerste helft. 10 tegen 8. Minder dan 2 minuten nog op de klok in de eerste helft. Heel veel sfeer. Valt me op vanavond hier in de halsportal Glanerbrook. De mensen houden ook van handbal in Zuid-Limburg. In het verleden viel er altijd veel te genieten met successen bijvoorbeeld van VNL en Cetardia. Maar tegenwoordig zijn die ploegen samengesmolten. Samenwerking samen met BFC twee jaar geleden ontstaan. En de club heet nu Limburg Lions met als grote doel om weer terug te keren naar de Nederlandse top. En ja, dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Dit seizoen deed Lions wel mee in de reguliere competitie. Maar de afgelopen week is de klatter een klein beetje ingekomen. Als meer dat uh, nauwernood zich plaatste voor de playoffs is juist de... Opgaande lijn, heeft de opgaande lijn weer te pakken. Won veel wedstrijden en is uh, duidelijk de ploeg in vorm. Alhoewel ze dat in deze eerste helft nog niet echt hebben laten zien. Opvallend is vooral dat de dekking bij Lions uitstekend staat. Heel goed sluiten, wordt heel weinig weggegeven. En in de tegenaanval wordt er met name vanuit de linkerhoek met Mullens. En de buitenlander uit uh, Servië is dat uh, Mirici wordt er opvallend veel gescoord. Op dit moment een time-out, anderhalve minuut nog te spelen in de eerste helft. En als meer kruipt wel wat dichterbij. Want het verschil was vijf doelpunten in het voordeel van Lions. Is dus nu teruggebracht naar twee. Het gaat Groningen niet meer lukken, hè Evert? Denk het ook niet. Klein minuutje nog. Uh, een doelman Room van Vitesse mag bij die voorsprong van de Arnhemmers 2-1 een doeltrap gaan nemen. Dat doet hij ver. Een duel tussen Boni... En Sparf in het voordeel gefloten van Boni. Ja, dat is toch wel een lastpak hoor. Die man die een doelpunt maakte voor Vitesse. De tweede werd gescoord door Cascia In dat vreemdelingenlegioen dus van Albert Ferrer. De trainer die in de tweede helft wat rustiger is. Maar nu weer langs de zijlijn staat er gebaren. Richting Van de Struik, richting Cascia. Richting ook Riverola. Dat ze wat verder van het doel moeten gaan afspelen. En de bal is terechtgekomen bij Wilfried Boni. En Wilfried Boni duelleert dan nog met Bakuna. Maar schijnt dat de Sanders heeft op zijn klok gekeken. En geconstateerd dat de drie minuten extra erop zitten. En zo viert Vitesse de overwinning 2-1 op FC Groningen. Dat dat verlies aan zichzelf te wijten heeft. Het kwam op een 1-0 voorsprong. maar nam het allemaal wat te makkelijk op. En uh, Vitesse kwam dons uh, Don Boni En op voorsprong door Katia. En zo boeken daar nemen een belangrijke overwinning. Hier in de Gelderen Dom En zijn ze wel min of meer veilig nu denk ik. Today I don't feel like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 Van Bruno Mars was dat. Het is uh, rust bij de handelwedstrijd Limburg-Lions tegen Alsmeer En rust dan daar is 11-9. Het is ook rust bij Roda VVV 3-0. En bij NAC Excelsior 1-1. En Vitesse Groningen is afgelopen 2-1. Dat zijn de drie en de vierde. Dat is de topper van vanavond AZ-ADO. En het gaat allemaal om de vierde plaats. Want die gaat rechtstreeks Europa in het Ja, als ik dat wist dan uh, kon ik een baan opzeggen. Wat geld lenen bij de bank en op het goede ploegje zetten... Het feit is dat uh, na 30 speelronden ADO vierde staat. En AZ dat vijfde staat daar graag naartoe wil het verschil tussen beide ploegen is één punt. Kortom de wedstrijd vanavond van het uh, grootste belang. Maar natuurlijk niet per definitie doorslaggevend want ja de volgende na deze ook nog drie. AZ heeft wat pech als je dat zo zou mogen noemen omdat Stijn Schaars nog even de steunpilaren van de Alkmaarders is geschorst. Nadat hij tegen NAC al zijn zevende gele kaart van dit seizoen kreeg. Maarten Martens, daarover hoef ik het dan niet meer te hebben. Zijn diepe wond in het scheenbeen is nog niet hersteld. De vraag is of hij dit seizoen nog in actie komt. Daar wordt serieus over getwijfeld, maar vanavond is hij zeker niet fit. Wel is Siktorsson terug. Die uitviel tegen Feyenoord met een enkel blessure. Hij kan weer vanaf het begin spelen. Doet dat geflankeerd door Holmen en Benschop. Zo ziet dan de aanval van AZ eruit. Een viergever op het middenveld erbij gekomen is dan de vervanger van Schaars. Tegen Ado Den Haag dat weer kan beschikken over de voorhoede zoals men dat graag wil. Kubik, Boulikien en Verhoek samen goed voor 33 goals. Dat is nogal wat als je het afzet ook tegen de aanval van AZ. Die maakten met z'n 43 14 een groot verschil. Buis opnieuw de vervanger van Immers op het middenveld bij Ado Den Haag. Waar Vicento en Verhoek terug zijn na een schorsing. Vroeg tussen de basis. Vicento begint op de bank. En de rest van het elftal ziet er eigenlijk redelijk normaal uit. Ja, de vraag is wat gaat Den Haag doen? Normaal gesproken zal het antwoord zijn. Rustig de kat uit de boom kijken. AZ het spel laten maken. De ploeg moet per rekening en speelt thuis. En dan maar hopen dat er in de counter het een en ander te halen is. Het wordt wel een avondje in Alkmaar tussen twee ploegen die voor het eerst, nou ja, niet bij AZ, maar zeker bij ADO Den Haag natuurlijk, voor het eerst sinds jaren weer eens Europees voetbal ruiken. Kortom, een uh, mooie voetbalavond in Alkmaar. AZ Ados om heen, over een uh, pak en twee minuut of vijf. En de korvelavond is in Rotterdam, Frank Bielijk. Daar is het uh, met nog vijf minuten op de klok. De laatste vijf minuten per helft zijn exacte speeltijd. 8-6 voor PKC. Na de 3-0 voorsprong kwam Top dan toch terug toen eenmaal het gaatje de corner gevonden was. Kwam het zelfs met 4-3 voor, maar werd er uh, weer een strafworp uh, gemist door een van de broertjes Harmsen. In dit geval was dat Daniel, was zijn tweede gemiste strafworp En daarna nam PKC onmiddellijk weer het heft in handen. Natuurlijk moet je dan eigenlijk zeggen via Suzanne Struik... de meest scorende vrouw in de Korfballeague heeft er vandaag van de 8 al 4 gemaakt. En dat zegt al een heleboel. De meest scorende man in de Korfballeague bijvoorbeeld is Mick Snel Die heeft tot nu toe alleen een strafworp gemaakt en van afstand 0 op 8 geschoten. Dat zegt ook iets over de situatie waar Top zich in bevindt. In deze finale in Ahoy. Twee enorme supporters scharen. Ik denk dat beide ploegen ongeveer duizend man hebben meegenomen. En dan nog wat hulp krijgen links en rechts van de supporters van andere ploegen. Die hier natuurlijk ook naartoe zijn gekomen. Het is niet voor niks een totaal Nederlands korfbalfeestje. En iedere ploeg in de finale heeft ook zijn eigen korkesje kor meegenomen. Dus het is een en al gezelligheid op de tribune. Inmiddels is het een 9-6. Mehdi Tims scoort haar tweede treffer van de avond. En daarmee is het verschil weer teruggebracht naar drie medi Tims. Die met haar 36 jaar ruimschoots de oudste is in deze finale. En alle jonkies bij PKC bij haar in het vak heeft. Nadie den Dunne een enorm groot talent. speelstrook van jong Oranje dan natuurlijk. Richard Kunst staat bij haar in het vak. En Laurens Leeuwenhoek allemaal jonge grote talenten waar we bij PKC nog veel van gaan horen. Nog drie minuten en 20 seconden op de klok in de eerste helft. En PKC leidt... Tegen top, 9-6. De eerste set in Doetinchem was voor Rotterdam. Uh, hoe is het in de tweede, Maarten? Daar gaat het in de tweede set ook uh, hard naartoe. En uh, tactisch uh, serveren, dat is een beetje het devies op dit moment. Dat begon uh, onder leiding van de spelverdelen van Rotterdam, Frank Lubberts. En uh, Huiskamp gaat daar vrolijk mee door en weet daar Orion toch een beetje mee van slag te brengen. Dus een ruime voorsprong voor de ploeg uit Rotterdam. Op dit moment een voorsprong van 6 punten bij 16-10. En dat is toch wel een mooi verhaal hoor. Die speelverdeler Frank Lubbers. Een, een, die is echt als een lefgoosertje van 19 jaar hier in het veld staat. In de halve finale kreeg hij zijn kans. Toen de, de eerste speelverdeler van Rotterdam, Roland Rademaken, geblesseerd raakte. Rademaken is bijna hersteld. Zou in principe kunnen spelen als het echt nodig is. Maar het is gewoon niet nodig. Want die Lubbers staat gewoon weer lekker te spelen. En uh, ja, die staat daar alsof hij daar al jaren staat. En weet de ballen perfect neer te leggen. Doet hij nu ook weer. waardoor de voorsprong weer groter wordt in het voordeel van Rotterdam. En Rotterdam heel hard op weg is naar winst in de tweede set slim serveren een lefgoosetje al spel verdelen het zijn allemaal dingen die werken in het voordeel van Rotterdam op dit moment en vandaar die 7 punten voorsprong ook met Down and Dirty. De ruststand bij het korfbal P.K.C. Top is 10-8. AZ en ADO zijn begonnen in Vier minuten geleden het is 0-0 en nu is Kubik weg aan de linkerkant. ADO is daar nog niet eigenlijk geweest op de helft van AZ, maar nu omdat Kubik zijn werk goed doet, wordt het en dat is dan de vraag: een hoekschop of een ingooi? Braamhaar de scheidsrechter kijkt naar zijn assistent die staat uh, wel heel ver weg, maar die zegt ingooien geblazen en dat is dan Buis. die dat voor ADO gaat doen. De aangewezen man met de elastieke armen. Een kans aan de andere kant gezien. Wermblom kan van dichtbij op het doel koppen van Ado. Maar kopt, ja, stond toevallig. Voorkomen de verkeerde kant op. Was echt een beste kans. Maar als je niet weet waar je de bal naartoe komt En je hebt geen idee meer waar het doel is. Dan helpt het niet zoveel. Nu komt de ingooi van buis. Daar is de keeper ook. Die stond wel half weg. Doornstra wil naar de bal toe. En van veraf gaat Lewin dan schieten. Maar Lewin raakt de bal niet goed. En die gaat met een grote boog niet zozeer over. Maar toch ook uiteindelijk vooral naast het doel van Romero. Die dan na 4,5 minuut een doeltrap mag gaan nemen en dan voor het eerst in deze wedstrijd eigenlijk ook het gevoel heeft dat hij meedoet. AZ, de backs houden het veld nu breed met Marcel is rechts en Pauls links. Maar de bal gaat er tussendoor in de hoop dat Vermbloom daar kan koppen. Dat doet hij wel, weer de verkeerde kant op trouwens. Nu kan Elm bij de bal komen. Elm wacht even, probeert Benschop te bereiken. Die aan de rechterkant voorin speelt bij AZ. Maar daar rolt dan de bal langs. En die komt dan over de zijlijn, zodat Ado Den Haag een ingooi mag gaan nemen. Bosgaard gooit. Op zoek naar Bulikin, uiteraard. Die wil wel doorkoppen, maar komt daar niet aan toe. De bal wordt op het middenveld opgepikt door Toornstra. Die hem kan verlengen naar Verhoek aan de rechterkant van het veld. Verhoek komt er steun. Rado Savvic is daar wel bij, maar Verhoek kiest voor de weg terug. Oei, Lewin, glijdt weg. Maar Rado Savvic, alsof hij het voor voelde, is al ter plaatse om de bal weer de andere kant op te trappen. Dat doet hij wel. Maar wel ten koste van een altmaarse ingooien ingooi die dan inmiddels alweer genomen is. En voor de voeten ligt van Viergever. De vervanger dus van Schaars. Diepe bal Viergever. Siktorzon gestart. Maar aan de overkant een grensrechter met een vlag omhoog. Ten teken dat halverwege de ADO helft deze IJslandse aanvaller weer terug dus in de basis van AZ buiten spel stond. En de vrij schop voor ADO is dan inmiddels ook alweer genomen. En ligt aan de voeten van Timothy de Rijk. De 28-jarige Belg die bezoek krijgt nu van Wernblom. En dan de bal op het middenveld kwijt kan bij Buis. 1 tweetje, Buis krijgt de bal terug van Rado Savievicz. Maar niet uh, goed genoeg. Onderschepping weer van AZ. Viergever. En in één keer gepaas naar El, Mooi, Hakballetje. En uh, Holman aan het werk gezet. Holman zet het op een lopen op uh, 20 meter van de goal. Ziet hij ook kans om te schieten. Dat laat hij over aan Benschop die in het strafgroepgebied staat. Maar die komt wel erg aan de zijkant uit. De bal voor de goal. En dan de hand van Coutinho. Het uitverdedigen van Ado is paniekerig En El met een schot. Wat dan een meter over het doel van Coutinho-Suist. Mocht er twijfel zijn of de wedstrijd begonnen is... dan kan na ruim zes minuten de conclusie zijn... de wedstrijd is begonnen. 0-0, dat nog wel. Tweede helft bij Roda. VVV is alleen voor de statistieken. niet meer? Lijkt me wel, het is 3-0 na vijf minuten spelen. Misschien nu wel 4-0, maar wat matig ingeschoven door Skobu... die zo vanaf een meter of elf de bal voor zijn linker heeft... en dan de hoek moet zoeken... Maar dan toch doelman uh, Gentenaar, want hij staat weer op goal bij VVV. Hij vindt uh, Gentenaar op zijn weg. Vormer inmiddels met uh, de bal voor Rode J.C. Rode kan het doel solo verder gaan opvijzelen. En heeft natuurlijk goede zaken gedaan met de nederlaag van Groningen bij uh, Vitesse vanavond. De vouw naar de as van het veld. Jonker, Kaats terug, Vormer. Opening linkerkant bij Hemte. En nog een keer een succesvolle voorzet zien uh, geven. Roda gaat dit uh, rustig uitspelen vanavond. En gaat, let op mijn woorden, echt nog wel een goaltje maken tegen VVV. Drieko. Rotterdam. Rotterdam won in Doetinchem de eerste set. En stond de tweede met zeven punten los van Orion. Maarten Tip. Dat verschil is kleiner geworden. Maar nu wel het setpoint voor Rotterdam bij 24-19. De aanval voor Orion gaat dan fout. En daar is het gebeurd. De set is voorbij. En dat komt goed uit. Want er is ook een doelpunt bij Andy. Een hele mooie van Fernandez voor Excelsior. Excelsior staat weer voor. En al die mensen die veel te laat voor de tweede helft weer binnenkomen. omdat ze zo nodig aan het bier en de warme bollen moesten komen. die missen dat mooie doelpunt van Fernandez. Goeie actie vanaf de linkerkant. Uitstekend ingespeeld is het Klaasie die een hele mooie paas heeft. op de doorlopende Fernandez. die meteen inschiet. en keeper ten rouwelaar passeert. En zo wordt de niet gekregen penalty. door Excelsior goed gemaakt in de tweede helft. door een eigen doelpunt. door een eigen gescoord doelpunt. Door Fernandes die dat heel knap deed. Mooie goal in het begin van de tweede helft. Na twee minuten spelen in de tweede helft staat Excelsior met 2-1 voor tegen Nac Breda. Rotterdam won dus de tweede set met hoeveel? Uh, het was uiteindelijk 25-19 in het voordeel van Rotterdam. In zo'n set waar Rotterdam in de middelste fase echt wegliep dankzij slimme services. Onder meer van de jonge spelverdeler Frank Lubberts, 19 jaar, 1,83 meter 83. En ik noemde hem al lefgozerjip, maar zo loopt hij echt door het veld. Dat doet hij echt prima. En uh, dat bezorgde dus uiteindelijk ook de winst. Want in de slotfase kwam Orion nog wel even dichtbij. Leek het nog even een beetje een wedstrijd te worden. Maar dat gebeurde niet meer in die set. En zo is het 2-0 in sets voor Rotterdam. En op die wedstrijd toch wel erg naar de ploeg van Albert Christina. Ik ben heel benieuwd of Orion uit dit wakje nog weer boven gaat komen. Maar we gaan het zien zometeen in de derde set. Kunnen je acht minuten zeggen, al zeggen of het een echte topper wordt Bas Nou, ja, jawel. Ik vind dat aardig snel gaat. Het uh, golft op en neer. Wel een beetje meer van rechts naar links trouwens. Want de AZ is wat gevaarlijker geweest. Nu leidt de ploeg uit Alkmaar weer balverlies. Komt uh, Verhoek met een voorzet vanaf de rechterkant die dan onschadelijk wordt gemaakt. Vrij makkelijk door mooi Zander. Maar het is een hele behoorlijke openingsfase. Er zit wel energie in de wedstrijd. Dat proef je wel. Je proeft ook dat AZ vanaf minuut 1 naar voren wil. En dus via Wernblom en zo even die actie van Benschop. En dat Schot over het doel toch in ieder geval twee mogelijkheden heeft gekregen. Dat is Den Haag dan nog niet gelukt. Want Den Haag loopt wel meer naar achter dan naar voren. Daar komt AZ weer. Benschop vanaf de rechterkant. De schaar. Bal voor de goal. Ja, is dit een schot? Dat kan ook in de korte hoek. Maar daar laat dan Coutinho zich niet door verrassen. De bal blijft ruim buiten het bereik van Sitorsson. En in de handen dus van de doelman die eigenlijk tegen de paal aangeleund staat en de bal makkelijk kan vangen. Lewin verdedigt uit voor Ado. Diepe bal naar Boedikin. Die staat 5 meter over de middenlijn. Komt nu in de middencirkel uit. Heeft goed gezien dat Toornstraat op een drafje zet. Doornstraat krijgt de bal mee, maar wordt dan eenvoudig van de bal weer gezet door Moyes Zander. En dus opnieuw AZ, dat een betere indruk maakt in het begin van de wedstrijd. Siktorsson. Benschop, aanspeelbaar aan de rechterkant. Nu komt ook Marcel is mee, de rechtervleugelverdediger. Maar er is ruimte gezien bij Elm op het middenveld. Elm zoekt dan uh, Sikorson in de punt van de aanval. Dat lukt niet, dat heeft Den Haag doorzien. En dan kan Den Haag het spelletje spelen wat ze willen. Namelijk counteren met een goede bal van Toornstra op voorhoek. Maar net niet goed genoeg, omdat Moreno op het laatste moment de bal kan onderscheppen. De Mexicanen en terugspelen naar Romero, de doelman. Maar dat is wel wat Den Haag graag wil. Voor, uh, na tien minuten voor het eerst echt zichtbaar. Een knappe opening van Toornstra, maar dus net niet meer te belopen door Verhoek. Dat zijn de momenten waar Gert-Jan Verbeek vermoedelijk op gewezen heeft in de voorbeschouwing van zijn elftal toe op deze wedstrijd. 10,5 minuut gespeeld. 0-0 in Alkmaar in een avond die vermoedelijk nog wel het een en ander aan aardigheid gaat brengen in de komende 80 minuten. 11-9 was de ruststand bij Limburg Lions tegen Aalsmeer. Dat is toch niet veel voor handballreset? Nee, dat is inderdaad zo. En dat heeft met name met de verdediging van Limburg Lions te maken. Natuurlijk ook wel een klein beetje met die van Aalsmeer. Want elf doelpunten tegen, dat is niet al te veel in het handbal. In de tweede helft gaat het wat sneller. We zijn nu zeven minuten onderweg en het is inmiddels 12 tegen 13 geworden. Zojuist door een doelpunt van Robin Boomhouwer, de rechterhoekspeler van Aalsmeer. En dat betekent de eerste voorsprong in de wedstrijd voor Aalsmeer. Ik zei het al, het is de ploeg in vorm. Won vier van de vijf wedstrijden tot nu toe in de playoffs. Daar waren het in de reguliere competitie zo moeizaam ging. En Lyons staat dus onder druk. Nu een prachtige goal vanuit de tweede lijn. Schitterend in de kruising geschoten door Jurie Verjans. De spelbepaler die overkwam van ENO uit Emmen terug op het oude nest. En hij er weer voor dat het 13-13 staat hier in de bomvolle sporthal Glaner Broek. Ragnar. Doelpunt. Het is weer Mats Jonker. Het is voor hem nummer 18. Het is de 2002e goal als ik goed geteld heb voor Roda in de eredivisie. Het is een kopbal waar wat mij betreft Gentenaar niet vrij uitgaat. Hij was een aantal keren belangrijk met reddingen op doel bij VVV. Maar de bal van weer de vrije trap. Een meter of tien buiten het strafschopgebied richting Jonker. Dan kun je je afvragen, staat Jonker daar geen buitenspel... Maar de bal gaat erin omdat Jonker eerder bij de bal is dan Gentenaar. Maar ook aan dit doelpunt van Rode JC zit weer een luchtje. Zoals dat god voor veel doelpunten vanavond van de ploeg uit Kerkrade. De stand is wel 4-0. En daar is dus dat treffertje, dat doelpunt waarover al werd gesproken. Eerder het kon niet uitblijven. Er dus zal meer gaan komen. 4-0 is het nu. Einde van dit uur van Langste lijnen. Het is bij Orion Rotterdam. Volleybal 0-2 in sets. PKC top 10-8. De tussenstand bij het korfbal. Uh, de laatste tussenstand. En 13-13 bij Limburg. Lions tegen Aalsmeer het handbal. En dan het voetbal bij AZ-Ado. Een minuut of 12 bezig is het nog 0-0. Bij NAC Excelsior een minuut of 10 in de tweede helft. 1-2. En bij Roda VVV ook daar een minuut of tien in de tweede helft, 4-0. En Vitesse Groningen, dat was de vroege wedstrijd, die is afgelopen. Vitesse won met 2-1. We gaan luisteren naar Juri Stubenitki met het eh, NOS Nieuws. NOS Langs de Lijn, op één.